5 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Vernieuwing vakbeweging FNV vastgelopen. Rechters diep geraakt door mogelijk nieuwe gerechtelijke dwaling. En Robert Dijkgraaf, ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. FNV-bonden die samen een nieuwe vakbeweging willen oprichten, trappen op de rem. Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport dat de NOS in handen heeft. Een werkgroep heeft gisteren geadviseerd om de huidige structuur voorlopig te laten bestaan... en langzaam te groeien naar een nieuwe vakcentrale. Dat advies gaat in tegen de plannen van PvdA-kamerlid Kleinsma. Zij wil het roer radicaal omgooien met de oprichting van de nieuwe vakbeweging. Kleinsma werd aangesteld om een eind te maken aan de interne strijd binnen de vakbeweging. De bonden zijn het onder meer niet eens over de machtsverhoudingen. Vooral grotere bonden als Avacabo en bondgenoten krijgen... in de plannen van Kleinsma minder macht. De Raad voor de Rechtspraak schrijft diep geraakt te zijn... door het feit dat zes mensen mogelijk jarenlang ten onrechte hebben vastgezeten... voor de moord op een Chinese vrouw in Breda in 1993.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 De SP vindt dat de AOW-leeftijd in elk geval tot 2020 niet omhoog mag gaan. Dat staat in het nieuwe verkiezingsprogramma van de partij. In het vorige programma keerde de partij zich nog tegen elke verhoging en werd geen jaartal genoemd. De SP zegt verder dat ook als de pensioenleeftijd omhoog gaat, mensen op hun 65ste moeten kunnen stoppen. De partij wil het begrotingstekort terugdringen, maar pleit daarvoor niet krampachtig vast te houden aan Europese normen die de economische groei belemmeren. De SP wil verder een toptarief in de inkomstenbelasting van 65% voor mensen met een inkomen boven de anderhalve ton. Op de kandidatenlijst staan na lijsttrekker Roemer de Kamerleden Leijten, Van Raak en Van Bommel op de plaatsen 2, 3 en 4. De eerste nieuwkomer staat op de vijftiende plaats. De Eerste Kamer vindt dat jongeren onder de 18 geen alcohol moeten kunnen kopen. Een Kamermeerderheid roept het kabinet op om met voorstellen te komen. Nu is de leeftijdsgrens nog 16. Het CDA was lange tijd tegen verhoging van de leeftijd naar 18 voor de koop van bier en wijn. Maar vorige week bleek dat in het nieuwe verkiezingsprogramma toch wordt gepleit voor die leeftijdsgrens. Ook de Eerste Kamerfractie van het CDA stemde vandaag voor de verhoging, waardoor een meerderheid instemde met de motie van de PVDA. Volgens de motie is er overstelpend bewijs voor de nadelige effecten van alcoholgebruik onder jongeren en is er in de samenleving veel steun voor een grens van 18 jaar. Syrië heeft 17 diplomaten uit onder meer de VS, Groot-Brittannië, Turkije, Frankrijk tot een persona non grata verklaard. Ze moeten het land zo snel mogelijk verlaten. Sommige diplomaten waren vanwege het geweld al vertrokken. Vorige week, na het bloedbad in Hula, moesten veel Syrische diplomaten vertrekken uit westerse landen. Bij het geweld in Houla kwamen 108 mensen om, onder wie veel kinderen. Minister Rosenthal zei vandaag in de Tweede Kamer dat er in Syrië een burgeroorlog aan de gang is. Het is voor het eerst dat Rosenthal die term gebruikt. De minister houdt vast aan het vredesplan van VN-gezant Annan en wijst militair ingrijpen af. De NS stopt met de vakantiedienstregeling. Sinds 2003 reed de NS met minder treinen rond de kerst-, mei- en zomervakantie. Veel reizigers hadden kritiek. In sommige gevallen zagen ze het aantal treinen dat ze per uur konden nemen halveren. In de zomer en tijdens andere vakantieperiodes worden voortaan evenveel treinen ingezet als bij de normale dienstregeling. De NS zegt dat de treinen wel korter zullen zijn omdat veel mensen op vakantie zijn. Wetenschapper Robert Dijkgraaf is door de koningin benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. Dat is de hoogste onderscheiding voor een burger. Premier Rutte heeft het lintje vanmiddag uitgereikt aan de scheidend directeur van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Dijkgraaf wordt volgende maand directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton. Die functie werd ooit bekleed door Albert Einstein. Premier Rutte roemde in zijn toespraak het vermogen van Dijkgraaf om ingewikkelde dingen eenvoudig uit te leggen. Op en rond de luchthaven Schiphol zijn al zo'n duizend ganzen vergast. Dat zegt het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het vangen en afmaken. De faunabescherming wilde het vergassen via de rechter voorkomen... maar de rechtbank in Haarlem besloot vanmiddag dat de dieren vergast mogen worden. De ganzen worden afgemaakt omdat ze een gevaar vormen voor het luchtverkeer. Het weer, vanavond toenemende bewolking en vannacht vanuit het zuidwesten regen. Minimaal rond 9 graden. Morgenochtend bewolkt en regenachtig en ook smiddags nog buien, maar ook af en toe zon. Het wordt 16 graden aan zee tot 18 land in maart. En donderdag wordt het rond de 20 graden. ANEB ah, verkeersinformatie: het is met 21 files bij elkaar 70 kilometer een stuk minder druk dan gebruikelijk. Opvallende file die staat op de A30, Barneveld richting Ede. Tussen de aansluiting met de A1 en de afritscherp Scherpenzeel 5 kilometer. Er is daar een busje gekanteld. Beide rijstroken zijn dicht. U wordt er langs geleid via de vluchtstrook. De A32, Leeuwarden richting Heerenveen... is al de hele middag dicht tussen Akrum en Knopend Heerenveen. Dat heeft te maken met een ongeluk met een vrachtwagen. U hoort straks een belangrijke boodschap van Wilde Gansen.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 Stellen wij kansarme mensen in staat hun eigen armoede te bestrijden? Helpt u ook, WildeGansen.nl Het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdiep. Zes minuten over vijf, goedemiddag. Mogelijk komt er opnieuw een grote rechterlijke dwaling aan het licht. Het is dan een van de grootste uit de Nederlandse rechtsgeschiedenis. Zes mensen die veroordeeld zijn voor een moord in 1993 in Breda hebben jarenlang vastgezeten. Procureur-generaal Jan Watsen Fokkens denkt nu, na nieuw onderzoek, dat dat onterecht was. Wij hebben gevonden dat op de plaats van het misdrijf, waar het slachtoffer is gevonden en veel geweld tegen haar is gebruikt, geen enkel spoor is aan te treffen van de veroordeelde. Wel twee bloedsporen die van iemand anders zijn die we niet kunnen traceren, overigens. We hebben gevonden dat er een getuigen zijn geweest... die s'nachts tegenover het café, het restaurant hebben gezeten waar het is gebeurd. Daar zouden een auto hebben gestaan gedurende een paar uur met een aantal van de daders. Daar hebben die mensen op 30 meter afstand, naar hun zeggen, niets van gezien. We hebben gesproken met de, degenen die destijds als verdachte verklaring hebben afgelegd... dat ze erbij betrokken waren... Twee van hen hebben die verklaringen nu ingetrokken. Waarmee de ze, destijds had al één dat gedaan, ze alle drie die verklaringen hebben ingetrokken. We hebben gevonden dat veel dingen die leken op wetenschap, je moet er wel geweest zijn, anders zou je niet weten wat voor, bijvoorbeeld wat voor kleding mevrouw het slachtoffer droeg. Dat heel veel kon worden, dat je dat kon weten op basis van televisieuitzendingen, krantenberichten, verhaal die in de omgeving gingen. Dus dat er ook niet zoveel daderwetenschap specifiek was. Procureur-generaal Fokkens. Hij heeft nu de Hoge Raad gevraagd om de zaak terug te verwijzen naar een gerechtshof, zodat het opnieuw kan worden behandeld. En ook dat is bijzonder. Het is voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis dat een procureur-generaal een herzieningsverzoek heeft ingediend bij de Hoge Raad. Normaal gesproken doet een advocaat dat of een veroordeelde. Advocaat Geert-Jan Knoops, goedemiddag. Goedemiddag. U staat een aantal van de veroordeelden bij. Misschien even goedemiddag de zaak neer te zetten. Je had de moord op een Chinese restauranthouder. En dan drie mannen en drie vrouwen van wie de vrouw hadden verklaard dat de mannen de moord hadden gepleegd? Ja, dat klopt. In die tijd waren zij in de leeftijd van 17 tot 18 jaar. En niet onbelangrijk gegeven, omdat ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt... dat juist die leeftijdscategorie redelijk bevattelijk is voor uh, suggestie en uh, valse bekentenissen, dat, dat blijkt uit met name Amerikaans onderzoek. Maar het is juist, de drie mannen hebben steeds met klem ontkend... en de drie vrouwen hebben destijds, uh, naar nou nu blijkt, valse bekentenissen afgelegd. Waarom hebben ze dat in dat tijd gedaan? U zegt dat het mogelijk is, maar het blijkt een beetje raar dat dat nu aan het licht komt. Ja, in die tijd was er al sprake van enorme discrepanties... tussen de verklaringen van de drie vrouwen... Uh, niettemin heeft het Hof wel gemeend dat uh, uh, daarin kern van waarheid in zou hebben gezeten. Nu blijkt, ook uit het nieuwe onderzoek, waar ook deze drie vrouwen zijn gehoord. Twee hebben actief meegewerkt aan het nieuwe onderzoek. Eén is alleen telefonisch geïnterviewd. Dat zij destijds uh, onder grote druk uh, hebben verklaard. Uh, onder zeer moeilijke omstandigheden. Uh, daderinformatie uh, is weggegeven. Uh, ze hebben veel details van de plaatsdelict meegekregen. En we moeten niet vergeten dat het moment van aanhouding van deze zes mensen lag maanden na het delict. Dus er was al veel informatie in het publieke domein terechtgekomen. En dit nieuwe onderzoek wijst ook uit dat uh, de politie destijds uh, onjuist veronderstelde... dat wat die dames zeiden gewoon daderinformatie zou zijn. Maar dat bleek helemaal niet... Kloppen of dat kon überhaupt niet geverifieerd worden. Waarom is dat nieuwe onderzoek waar u over praat? Waarom is dat niet eerder plaatsgevonden? Nou, er is niet eerder een initiatief ondernomen totdat uh, een van de mannen die ik bijsta, die heeft een aantal jaar geleden uh, de zaak aangemeld bij uh, professor Van Koppen om dat uh, opnieuw te laten onderzoeken. En daar is toen uit dit onderzoek gebleken dat er ernstige twijfel bestond... bij uh, zeg maar de bekentenissen. Vervolgens is die zaak aan justitie voorgelegd. En vervolgens heeft justitie, het college van Procurschaal... een nieuw onderzoek gelast. En ja, tot die tijd hebben deze mensen uh, ook geen enkele ja, behoefte kennelijk gehad. Misschien wel behoefte, maar ze hebben geen enkel vertrouwen meer gehad... in uh, het feit dat het nog ooit zou goedkomen dat verklaart ook misschien waarom het zo lang heeft geduurd... waarom, waarom uh, tot het moment dat deze zaak naar buiten kwam. Heeft de politie steken laten vallen in die tijd dan? Ja, met de wijsheid van nu, dat is makkelijk achteraf... Daarvoor uh, is belangrijk. Ja, dat kun je zeker beamen. De zaak toont ook, helaas moet ik zeggen, veel parallellen met een andere zaak... die mijn kantoor heeft behandeld, de zaak Ina Post en de Puttense moordzaak... Maar, Eén belangrijke steek die heeft de procuraal minister Fokert zojuist al genoemd... namelijk het achterhouden van ontlastend bewijsmateriaal. Twee getuigenverklaringen die s'nachts uh, getuigen uh, 35 meter voor de ingang van het restaurant zaten in een bushokje en daar niemand hebben gezien voor het restaurant terwijl in de bekentenissen van twee van de drie vrouwen is gesproken over het feit dat men daar anderhalf twee uur voor de deur heeft staan wachten met uh, een auto uh, met brandende lampen. Dat is een zeer belangrijk uh, stukje informatie dat toen niet aan het, bij het hof bekend was. Ja, en daar kun je zeggen dat had de politie zeker aan het dossier moeten toevoegen. En dat de procureur-generaal nu dit verzoek doet uh, bij de Hoge Raad... Hè, dat, dat is voor zover wij begrijpen voor het eerst... dat dat gebeurt in, in de Nederlandse geschiedenis. Wat zegt dat over justitie op dit moment in 2012? Ja. Nou, het is in de Lucia de Bergzaak, heeft de uh, advocaat meester Knigge... zelf ook een voordracht gedaan tot herziening. Maar dat was natuurlijk een hele andere zaak. Je kunt wel zeggen, een zaak van deze omvang, dat is niet eerlijk gebeurd. Het zegt wel dat uh, binnen justitie er wel een kentering gaande is... naar een toenemend besef dat uh, gerechtelijke dwalingen in Nederland... geen uh, uniek gegeven zijn. Uh, het, is, het is meer dan een incident... En men is er dus extra alert op. En dat betekent ook dat uh, men zelf soms eigen onderzoek gaat doen uh, om te komen tot de conclusie of er al dan niet fouten zijn gemaakt. Ja, en de mannen, die hebben, hebben die ook echt die hebben tien jaar gekregen, die hebben ook tien jaar vastgezeten. Ja, de drie mannen hebben ieder tien jaar uitgezeten. Het is dus zeg maar een kleine zeven jaar netto. En de dames hebben ieder twee jaar uh, gekregen van drie voorwaardelijk. Dus bij elkaar spreek je toch over zo'n 36 jaar gevangenisstraf die uh, is uitgezeten. Ja, en, en wat willen zij uiteindelijk? Ik neem aan eerherstel. Ja, daar gaat natuurlijk de eerste uh, wens nu naar uit. Uh, nu uh, men ook de voordracht heeft gelezen van meester Abe... Uh, dringt nu ook het besef door dat er veel meer dingen fout zijn gegaan dan men aanvankelijk al eerherstel, dat wil zeggen de veroordeling... hopelijk ongedaan gemaakt te krijgen. Want deze mensen hebben natuurlijk ook uh, in hun leven het dagelijks te maken gehad... met die uh, veroordeling die ze heeft achtervolgd. Eén van de mannen die ik bijvoorbeeld bijsta... is uh, uh, zelfs ongewenst uh, verklaard door de IND. En uh, dat was dus door de veroordeling, is bijna het land uitgezet. Dus het heeft enorme gevolgen gehad voor het leven van deze mensen... Ja. En, en, en nog even één ding, hè? want ja. we hadden het net over de politie... Die, die dus destijds fouten heeft gemaakt. Maar ze hebben ook niet een hele goede advocaat gehad, als ik het zo hoor. Dat is heel moeilijk te beoordelen. Ik, ik heb wel kunnen vaststellen dat de advocaten destijds... Uh, hun uiterste best hebben gedaan. Omdat ze natuurlijk toen ook al zagen... dat er met die uh, zogenaamde bekentenis wat mis was. Daar is zeker verweer gevoerd. Maar omdat de dames toen bleven volhouden... dat, uh, dat het wel zo was gegaan zoals ze verklaarden... Ondanks de tegenstrijdigheden, was het natuurlijk erg moeilijk om maar liefst drie uh, bekentenissen ongedaan gemaakt te krijgen. En we moeten denk ik ten tweede niet vergeten dat de DNA-technieken in 1993, 1995 natuurlijk veel minder geavanceerd waren dan nu. In dit nieuwe onderzoek is met de allernieuwste DNA-technieken echt zo goed als uitgesloten, of helemaal uitgesloten, dat deze mensen iets met het lik te maken hadden. En sterker nog, met. Eén bepaald onderzoek is een aanwijzing zelfs gekregen wie de werkelijke dader is. En dat is een onbekende man uit Zuidoost-Azië. En dat zijn natuurlijk gegevens die ook met de technieken van toen de tijd niet voorhanden waren. Dus het is heel moeilijk om, denk ik, de verdediging uh, nu hier. Uh, de schuld van te geven? Zwarte Piet toe te spelen. Hoe okay. ja, dan ook, als er vrijspraak volgt, gaat het toch even duren, dan volgt, neem ik, aan, ook een grote schadeclaim van uw kant. Nou ja, daar gaan natuurlijk nu niet meteen de gedachten naar uit... maar het zal voor zich spreken dat als de Hoge Raad de herziening toekent... en er komt een nieuw proces waarin deze zes mensen zouden worden vrijgesproken... dat er wel compensatie zou kunnen komen. Want het leven van deze mensen is natuurlijk voorgoed getekend geweest... En uh, zij realiseren is. zich natuurlijk ook dat uh, he, voor de familie van uh, uh, de overledene in dit geval het ook heel uh, moeilijk zal zijn uh, wat er dus nu uh, vandaag uh, is gepresenteerd. Maar zij hopen ook dat men besef heeft dat, dat, dat zij dus zelf uh, al die jaren ook getekend zijn geweest. Dus compensatie is zeker... Een optie, maar in eerste in instantie constant. moet er, denk ik, een vorm van herstel komen. Dat kan alleen maar als het vonnis ongedaan wordt gemaakt. En dat is nog wel een juridisch lange weg. En op zoek naar de ware dader, advocaat Knopers, hartelijk dank. En een kleine correctie in mijn zin, Ik had het over de moord op een restauranthouder, maar het gaat om de moord op de moeder van een Chinese restauranthouder. Straks, het leek zo mooi dat vijf partijen akkoord. Maar wat is daar een paar weken later nu nog van over? En wat heeft dat voor gevolgen? Bij de ABB Wijnand Zwaan, welke files springen eruit? Nou, vooral die op de A30, want daar kantelde een busje van Barneveld naar Ede. staat nu nog file tussen de aansluiting met de A1 en de Afrit Scherpenzeel 5 kilometer. Maar de weg is zojuist wel weer vrijgegeven. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. De plannen voor de hypotheekaanpassingen en het belasten van het woon-werkverkeer... van het Vijfpartijenakkoord zijn uitgesteld. En wij gaan eens even kijken hoe dat valt bij mensen die daarmee te maken hebben. Menno Reemeijer gaat langs bij Makelaardij Stapper in Capelle aan de IJssel. Goedemiddag met Astrid Stapper Vastgoed. Hallo, ik heb zojuist uw man zijn voicemail ingesproken... maar ik dacht ik probeer het nog even op de vaste lijn. We hebben namelijk een bezichtiging gepland voor de Vondelaan... Ja, echt. <laughs> ja, hè? Was ze blij? Ze was heel blij, ja. Er is nog geen bezichtiging geweest op die woning. Dus in, hoe lang staat die te koop? Vanaf januari. Valt nog mee. Valt nog mee op zich. Maar geen één bezichtiging is wel heel weinig, hoor. <laughs> dat is de markt een beetje tegenwoordig, hè, Dat je blij moet zijn met een bezichtiging. Absoluut, zeker. Ja. Gerard Stappen, makelaar in Capelle aan de IJssel. Uh, in de hoogtijdagen. Uh, Ging je op de hoek van de straat staan, denk ik, en was het huis verkocht als je een keertje riep. Ja, had je gelijk een verkocht stickertje bij geloof ik. Hè? Ja. Ja. ja. Dat is niet meer, dat weten we allemaal. Ja, klopt. Nu zijn de plannen eh, die het kabinet had om eh, met name die aflossingsvrije hypotheek af te schaffen. Alleen nog maar annuïteithypotheek. het is allemaal op de helling. Tot na eh, de zomer, eigenlijk na de verkiezingen. Wat betekent dat voor de makelaardij? Uh, nou, dat is wel jammer, want er was eigenlijk weer uh, een stukje zekerheid zat eraan te komen. En die zekerheid is nou weer tot na de orde weg. Uh, we zullen maar zien zeg maar, wat er na de verkiezingen gebeurt en, en wat voor plannen de partijen dan hebben uitgewerkt. En voordat die partijen elkaar dan weer hebben gevonden na de verkiezingen, dan heb je het sowieso wel over een half jaar verder, denk ik. Als het niet een jaar wordt, voordat er weer zekerheid komt. En juist die zekerheid is zo vreselijk belangrijk. Aan de andere kant zegt de vereniging Eigen Huis, blij toe... want zo'n annuïteithypotheek uh, waarbij je verplicht bent af te lossen... Uh, ja, dat wordt veel te duur voor uh, starters. Da da daardoor gaat de hele markt nog verder dicht. Maar dat komt een beetje door de plannen die de vereniging Eigen Huis heeft gepresenteerd, denk ik. Uh, je ontkomt er toch niet aan dat uh, de hypotheekende te aftrekken... in geleidelijke vorm afgeschaft gaat worden. Gelukkig geleidelijk, daar moet iedereen blij mee zijn. Uh, en laat ik ook maar door de kerk zijn, dan hebben we weer rust. Ja. Maar het wordt niet duurder allemaal? Ja, in maandbedragen zullen mensen meer betalen aan hun hypotheek... Ja. Maar er op de lange termijn ook bij gebaat zijn. Omdat uh, als je aflost, hè, dat maakt het maandbedrag wat duurder... ...dan wordt je schuld ook minder. En dat is goed. 8-5. 8-1. Ik heb een berichtje aangemaakt, dus ik zou vragen of Gerard u terug wil bellen. Oké, okay, dag meneer. Hoi. En er komen zelfs nog klanten binnen. Komen voor? Een hypotheekberekening. Voor een uh, nieuw huis, misschien. Zo, start het? Ja. Uh, nee, geen start, nemen. Maar met de overwaarde van de hypotheek wel weer terug af. Nu hadden we het net met de makelaar stappen erover, dat de hypotheekplannen van het kabinet in ieder geval weer op de lange termijn zijn, in ieder geval tot na de zomer. Houdt het u bezig? Want u valt dan wellicht onder een nieuw regime. Het houdt me niet zo bezig als het me bezig zou moeten houden. Want? Ik denk dat de overheid iedere keer alles op de lange baan schuift. En... Ik zie het wel. Ik, uh, ik leef nu en ik moet verder. En ja, een hypotheek sluit je af voor langere tijd. Dus uh, voordat we tien jaar verder zijn kunnen er alweer tien plannen voorbij zijn gekomen. Zou het u uitmaken als u verplicht wordt een hypotheek te nemen die je moet aflossen? Zo'n annuïteithypotheek? Nee, want daar ga ik sowieso voor. Want, want? ik heb nu een hypotheek die uh, gedeeltelijk afgelost wordt en gedeeltelijk belegging is. Nou, De belegging is geen reed meer waard. Uh, sorry, is niks meer waard. En uh, ja, de aflossingsvrijheid ja, moet toch afgelost worden uiteindelijk. Dus ik ga nu voor een volledige aflossing. De uh, situatie in de praktijk, het kabinet in Den Haag vindt het naar eigen zeggen te ingewikkeld om de komende maanden deze plannen te behandelen. Andere mensen op het Binnenhof vermoeden politieke motieven voor dit uitstel. Nou, Joost Vullings in Den Haag, zeg maar technisch of tactisch uitstel? Nou, als het aankomt op die voorstellen rond de hypotheekrenteaftrek, daar gelooft iedereen wel van dat, uh, dat het echt moeilijk is, want ze zien ook wel dat alle vijfde partijen van het akkoord er heel erg voor zijn, maar er is wel wat wantrouwen als het aankomt om het afschaffen van die onbelaste reiskostenvergoeding. Luister maar naar Diederik Samson van de PvdA. Nou, ik kan daar niet in treden. Ik heb gezien dat er een prachtige excuses gevonden, namelijk dat het heel ingewikkeld is. Vervolgens zie ik nog veel ingewikkeldere maatregelen... al wel voor deze zomer erdoor geramd worden. Dus dat vind ik niet al te geloofwaardig. Ja, hij vermoedt politieke motieven. Sprak ook nog even Arie Slob. Ik zeg, nou, uh, wat denkt u ervan? Nou, hij zegt, nou, het klopt dat het inderdaad wel heel erg ingewikkeld is... rond die reiskosten, maar hij moest er ook wel een beetje bij glimlachen. Hij zei, het is wel allemaal toeval, want het komt de VVD wel heel erg goed uit. En de staatssecretaris die er verantwoordelijk voor is, Frans Wekers... is ook van de VVD, allemaal heel erg toevallig. En het voordeel van de VVD is dat ze anders binnen twee, drie weken ervoor hadden moeten stemmen in de Tweede Kamer. Dan was het een feit geweest. Nu blijft het nog tot na de verkiezingen boven de markt hangen. En kan de VVD zeggen, ja, we hebben onze handtekening gezegd, we zijn ervoor, maar we zullen er alles aan doen om na de verkiezingen deze maatregel te schrappen. Want de vijf partijen zijn niet akkoord of ze dit uh, na september goed en al uitgewerkt uh, gaan doorvoeren, ah, zo te horen. Nou, dat, daar zijn ze het wel uh, over eens. Ze hebben allemaal een handtekening gezet. Ja. Maar ja, dit akkoord daar zeggen ze al allemaal al weken van, dit akkoord is geldig totdat er een nieuw akkoord is. Dus mocht er heel snel na de verkiezing een nieuw kabinet zitten... ja, die kunnen heel veel van deze maatregelen uit het akkoord uh, aanpassen... Uh, afschaffen, nieuwe maatregelen verzinnen. Dat kan allemaal. Luister maar wat uh, Alexander Pechtold van D66 en Arie Slop daarover te zeggen hebben. Na de verkiezingen staat het partijen vrij om met nieuwe ideeën te komen. Maar laten we ons wel realiseren, Nederland heeft nog steeds een begrotingstekort. Er zijn maatregelen die veel meer pijn doen. We hebben gelukkig heel veel maatregelen in het onderwijs... in cultuur en natuur kunnen terugdraaien... Ja, het is het een of het ander, want de geldpers aanzetten, dat was geen optie. Nou, tegen die treinreiziger en automobilist zeg ik van dit is de afspraak die we hebben gemaakt. En hoe vervelend het misschien ook is, maar als we 12 miljard gaan bezuinigen... dan zullen mensen dat gaan merken in hun persoonlijk leven. Haast niemand uitgezonderd, dan proberen we wel mensen met een heel smal inkomen... proberen we wel zoveel mogelijk te ontzien. Uh, tegen die mensen zeg ik ook van na de verkiezingen zullen partijen opnieuw om op tafel gaan zitten en zullen afspraken moeten maken voor een langere uh, periode. Uh, dat zou kunnen betekenen dat bepaalde afspraken nog uh, gewijzigd uh, gaan worden. Als het gaat om deze wijziging, dan kan het alleen maar beter voor ze worden. Dus ik geloof niet dat ze daar heel erg ongerust over zullen zijn. Ja, dus als er een nieuwe combinatie van partijen om de tafel gaat zitten in de formatie, kunnen ze anders beslissen. Maar goed, Arie Slob en van Christian uh, ChristenUnie en Alexander Pechtot van D66 zeggen er wel bij als deze maatregel sneuvelt, komt er iets anders voor terug. En dat gaat ongetwijfeld ook pijn doen in de portemonnee. Joost, ik vind het moeilijk te volgen. Ik zeg het je maar eerlijk. Wat, ja, is het ook. Wat, ja. zeg, zeg, ik ga op deze vraag. Is de kans nou groter of kleiner geworden na vandaag dat ja. deze maatregel het niet haalt? Dat vind ik ontzettend een lastige vraag. Kijk, anders was het zo geweest dat ze bijvoorbeeld over twee weken erover hadden gestemd. Dan kan je zeggen, dan is het een feit. Maar ja, uh, uh, een nieuw kabinet dat in begin december aantreedt, had die wet ook weer kunnen aanpassen, dus wat dat betreft is er wellicht niet zoveel veranderd. Zoals ik al zei, dit is een akkoord totdat er een nieuw akkoord is. Ja. En het meest belangrijke is: als er na 12 september heel snel een kabinet zit, nog voor het nog wij spreken, nog voor 1 december, dan kan dat kabinet nog aanpassingen doen voor de begroting van 2013 en dan kunnen ze bijvoorbeeld deze regel verzachten of afschaffen, of wie weet aanscherpen. Dat kan allemaal. Maar ja, dat, het hangt dus heel erg veel van de formatie af. Hoe sneller de formatie, hoe groter de kans dat het vijfpartijakkoord wordt aangepast. Gaat de formatie helemaal over januari heen? Ja, dan moet er gewoon een begroting voor 2013 liggen. En dan is hier zijn handtekening ondergezet. En dan gaat het gewoon door. En wat betekent dit dan als je het iets breder trekt voor de waarde van het ge gehele vijfpartijenakkoord? Is dat tot niet heel teruggebracht naar nou vandaag? Nou ja, dat, het, het, het, kijk, uh, waar die vijf partijen het over eens zijn, is dat ze degelijke overheidsfinanciën willen... en dat ze naar die 3% willen in 2013. Dat ja. is wat die partijen bindt. Daar hebben ze een akkoord voor gemaakt... waar sommige partijen hebben winstpunten en verliespunten. Ze willen het allemaal natuurlijk liefst iets anders hebben... in een andere combinatie na de verkiezingen. Maar ja, als zo'n nieuwe combinatie lang op zich laat wachten... dan is dit het waarmee we het moeten doen in 2013. Maar de liefde voor het akkoord is heel dun bij de partijen. Maar die is er wel, staat een handtekening onder. En dat kan gewoon allemaal doorgaan. Joris je dankjewel. En na half zes praten we hierover met de econoom en deskundige in overheidsfinanciën, Lans Bovenberg. Dan verslag even Joris van de Kerkhof. Die is in het Friese Jaure, waar tientallen roofvogelnesten vernield zijn. Vooral de nesten van haviken, torenvalken en buizerds moeten het ontgelden. Joris, jij was net op zoek even na half vijf naar een buizerd. Heb je er nog eentje kunnen vinden daar? Nou, we hebben er hier twee boven uh, de A7 en boven het bosje uh, uh, zien hangen. Zeg je dat wel goed, de A7? Is dit de A7? Of is het juist die andere A? Ja, dit is de A7, ja. Oké, okay. <laughs> dat is uh, de woordvoerder van de, van de politie. Uh, daar hingen er twee boven en dat betekent dat ze waarschijnlijk daar in de buurt wel uh, een nest hebben. Maar ondertussen uh, zijn we hier, ook met uh, Marco Hoekstra van de uh, Bond van Friese Vogelwachten, iets anders tegengekomen. Hier liggen eieren, 1, twee, kapot en er ligt een beest bij. Wat is er gebeurd? Ja, dit is uh, overduidelijk het werk van een uh, vos. Die heeft hier uh, zijn burcht. En uh, hier ligt een, uh, een dode eend en uh, inderdaad allemaal uh, opgevreed eenaieren. En dat is gewoon natuur? Ja, zeker. Maar uh, uh, als je kiest voor, uh, voor andere natuur, uh, zoals bijvoorbeeld uh, weidevogels... dan uh, past er in dat gebied geen vos bij. Dus, en die vos, u, u, u, zag, ook, u zag ook meteen uh, uh, van de politie dat hier het pad was. Dat is hij nou die kant opgegaan van de snelweg af? Of is zijn hol dan waarschijnlijk aan die kant? Ik denk dat het hol daar zit, van de snelweg in de buurt. Denk ik, maar... Ja, lekker rustig. Ja. Ja. ja, hij heeft een mooie locatie uitgekozen. Maar het gaat niet over vossen, het gaat over buizen. Het komen buigen hier om uh, uh, um het bosje heen. Uh, het is een beetje zoeken, tegen de zon in ook. De zon die door de grijze wolken heen probeert te komen hier. U bent van de Friese vogelwacht. Hier zien we een hoop veren liggen. Hier is Ik uh, hetzelfde eend is. Dezelfde eend, dezelfde vos. Laten we zitten. Hier hebben mensen gezeten dan, of wat is hier gebeurd? Dit ja, is allemaal platgedrukt. Hier, hier heeft de Vos met zijn jongen gezeten en hebben hier in het glas, gras gelegen. Dat zou ook heel goed kunnen. Nou worden al die buizers en andere roofvogels, in hun nesten worden ze eigenlijk vergiftigd. Dat is het verhaal van vandaag. Waarom gebeurt dat eigenlijk? Ik heb geen idee waarom mensen dat doen en ik vind het ook onbegrijpelijk. Uh, maar u bent van de vogelwachten en uh, in uw club zitten alle vogelbeschermers uh, uit Friesland uh, bij elkaar. Nou wordt er wel gezegd, zo zei meneer van Staatsbosbeheer ook een half uur geleden... dat het uh, van de mensen, door de mensen komt die uh, zich met, uh, uh, met de we weidevogels bezighouden. Daar gaat u ook over. Dus binnen uw club zou het dan, uh, zou het dan gebeuren? Dat zou mogelijk kunnen zijn, maar er zijn uiteraard uh, meerdere daderprofielen. Maar... Uh... Uh, als dat zo is, dan uh, moeten we daar streng tegen optreden. Ja, en het strenge optreden komt uh, door de politie. Uh, ik zal u al even voorstellen, gaan we er straks uh, over verder. Dat strenge optreden, dat gaat ook gebeuren. Maar dan moet je ze wel op het moment zelf betrappen. Ja, dat, dat klopt en dat maakt het lastige aan dit verhaal. Je moet de mensen die dit doen, die moet je, bij daad, uh, moet je pakken. Nou, daar gaat veel tijd in zitten. En daarom uh, gaan wij uh, voor het volgende seizoen ook camera's op een aantal locaties inzetten. En, ja, maar op een aantal locaties, niet op allemaal. Want je, ja, je, je, je kunt, het er zijn wel heel, honderden nesten, Onder de camera's is misschien wat overdreven. Ja, dat, dat klopt. We hebben een specifiek gebied uh, rondom Jouweren waar uh, veel roofvogelvervolgingen voorkomt. En in dat specifieke gebied gaan wij uh, camera's uh, inzetten. Dat is dan voor volgend jaar. Nou lopen we hier weer langs de snelweg het bos in. En dan zien we daar op een tak, maar dan maken we het spannend, uh, een pootje van een haas... En als we dat pootje volgen, wie weet? Wie weet, wie weet, wie weet. Maar dan moeten we straks weer zien of die buizels daarboven hangen en of daar dan een nest is. Tot Joris straks dus. Van de kerkhof op Speurtocht in Jaura.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 De FNV-bonden zijn het niet eens met de plannen van PvdA-kamerlid Kleinsma... voor een vernieuwde vakbeweging. Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport dat de NOS in handen heeft. De bonden zijn het vooral niet eens over de machtsverhoudingen. Vooral de grote bonden als Abvacabo en bondgenoten... krijgen bij de nieuwe plannen minder macht.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 Wetenschapper Robert Dijkgraaf is door de koningin benoemd... tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. De hoogste onderscheiding voor een burger. Dijkgraaf kreeg het lintje vanmiddag van premier Rutte... Hij neemt afscheid als directeur van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen... en wordt directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton. De NS stopt met de vakantiedienstregeling. In de zomer en tijdens andere vakantieperiodes... worden voortaan evenveel treinen ingezet als bij de normale dienstregeling. Wel zijn de treinen korter, omdat veel reizigers op vakantie zijn. Op de vakantiedienstregeling was veel kritiek... omdat op sommige trajecten de helft minder treinen reden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. Een mooie dag vandaag, maar nog altijd wat aan de frisse kant... met slechts 15 graden als maximum temperatuur. Vanuit het zuidwesten is de bewolking aan het toenemen... op een nadering van een nieuw regengebied. Vanaf een uur of 9 à 10 vanavond begint het in Zeeland al te regenen... en rond een uur of 6 morgenochtend bereikt de regen ook de uiterste Noordoosten. Voor de regen uit koelt het af naar 8 tot 12 graden. De wind wakkert aan vanuit het zuidoosten, matig windkracht 3... tot vrij krachtig windkracht 5 op de Wadden en het ijzermeer. Morgenochtend trekt de regen naar het noordoosten weg. In het westen van het land blijft het grotendeels droog. Daar schijnt de zon ook geregeld. Maar in het binnenland ontstaan in de middag enkele buien. Mogelijk met onweer. Tussen de buien ook opklaringen. Het wordt morgen 15 graden in Groningen tot 18 in het zuiden. De wind draait morgenochtend naar zuidwest. Wakker het nog iets aan. Matig windkracht 3 tot krachtig windkracht 6 aan de kust. Donderdag is het eerst droog, maar vervolgens krijgen we een herhaling van Zetten. Vanuit het zuidwesten een nieuw regengebied. Vrijdag is dat weer voorbij. De temperatuur komt uit op een graad of 20. Na vrijdag wordt het weer iets koeler en het weer houdt een wisselvallig karakter. ANB ah, nee, Verkeersinformatie. Het is met 29 files een stuk minder druk dan gebruikelijk. In totaal net aan 100 kilometer. Een paar files vallen op. Dat is op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterbouw Dorp 5 kilometer. Er is daar een vrachtwagen stilgevallen. Die blokkeert de rechte rijstrook. En de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Badhoeverdorp en Amstelveen 4 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij.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 En dan gaan we naar Parijs, naar Roland Garros, waar de tennissers inmiddels gevorderd zijn tot de kwartfinales. Mark Brasser, jij bekijkt die partijen. Welke zie je? Ik zie er twee op dit moment. Op het centercourt Novak Djokovic tegen Jo Wilfried Tsonga. Een hele, hele rare partij. 6-1 de eerste set voor Novak Djokovic. 4-2 voor de Serviër in de tweede set. Djokovic echt de baas op de baan. Tsonga had helemaal niks in te brengen. Maakte heel veel fouten, forceerde veel. Zijn voorhand liep niet. Maar toen vanaf dat moment, vanaf die 4-2 voorsprong voor Djokovic in die tweede set... komt Tsonga terug. Een beetje geholpen door Djokovic. Die wat onnodige foutjes maakte. Het werd 4-2. Hij brak. Terug de Fransman, het werd 4-3, 4-4. Ja, en toen werd het een wedstrijd. Het publiek ging erachter staan, volle bak op het Court. Het chauvinistische publiek, 14 15.000 man bij elkaar als één man achter Tsonga. Ja, en toen kreeg Djokovic het moeilijk. Het werd 5-5, het werd 6-5 voor Tsonga. Uh, Djokovic ging serveren, verloor zijn service en dus de tweede set met 7-5. Djokovic niet meer zo steady, niet meer zo, zo overtuigend als in de eerste, zeg, anderhalve set. Hij had net wel een break voorsprong in de tweede set, maar die breekvoorsprong is inmiddels weer kwijt. Het is 2-2 in de derde set. Er is nog helemaal niks beslist. Dan op Lenglen ook een fantastische partij. Roger Federer speelt daar tegen de Argentijn Juan Martin Del Potro. Eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als de partij op het centercourt. Del Potro in de eerste set, ja, veruit de beste. De Argentijn won die set met een 6-3 mokerslagen van de Argentijn vanaf de baseline. Het is hammer time af en toe op, op Lenglen. Maar goed, ook daar zagen we dat zo in de tweede set Federer langzaam terugkwam. Federer kwam een break voor, leverde meteen service weer in, moeilijke omstandigheden, veel wind. Service ja, is wel belangrijk, maar niet zo belangrijk als anders als de omstandigheden ideaal zijn. En het is nu 6-5 in het voordeel van Del Potro in de tweede set. En Federer maakte net een tiebreak van. Het zijn wisselende wedstrijden, het gaat over en weer. En mooie punten worden afgewisseld met ja, toch wel wat foutjes, maar dat maakt het ongelooflijk spannend. Mark, hoe, hoe is het bij de vrouwen verlopen vandaag? Vrouwen hebben vanmorgen, of nou vanmiddag, ze zijn laat begonnen vandaag hier op Roland Garros. Om twee uur pas. Het aantal wedstrijden wordt minder, dus ze beginnen ook wat later. Samantha Stozer hebben we gezien, de Australische, winnares van de US Open. Een van de speelsters uit de top 10 die wel doet wat er van haar verwacht mag worden. Ze won van Dominika Tsibulkova uit Slowakije, 6-4 en 6-1. Stozer dus door naar de halve finale. En daarin speelt ze, en dat, Ja, ben ik wel blij om, Sarah Irani, de Italiaanse, die won van de Duitse Angelique. Kerber, ook in twee en dus krijgen de vrouwen een halve finale. Sam Stozer, Sana Irani. Mark Brasser vanuit Parijs, dankjewel. Syrië. Hulpverleners van de Verenigde Naties mogen bepaalde Syrische steden weer in. Dat heeft het regime van Assad laten weten aan de VN. Het gaat om bijvoorbeeld Idlib, Derra en Homs. Daar is ze hevig gevochten en er is een groot gebrek aan medische hulpmiddelen. Correspondent Sander van Hoorn. Sander, waarom mogen die hulpverleners nu wel die gebieden in? Hoe is dat to omdat tot stand gekomen? Ik denk dat de regering daar toestemming voor heeft gegeven. Waarschijnlijk omdat ze uh, vinden dat uh, dat een onderdeel is van het zespuntenplan van Kofi Annan waar ze wel aan kunnen voldoen. En dus uh, zullen ze toestemming krijgen om bijvoorbeeld naar Homs te gaan. En dat is belangrijk omdat Hula, hè, waar dat bloedbad is aangericht, meer dan honderd doden, is een onderdeel van de regio Homs. Dus waarschijnlijk zullen ze ook daar naartoe moeten. Uh, ik zeg waarschijnlijk, want de baas van de VN-hulpverleningsorganisaties die heeft ook gezegd, dit staat nu op papier, dat is heel waardevol. Maar vervolgens moet het uitgevoerd worden en pas dan zullen we de vlag uithangen. Ja, want dat kun je misschien beschouwen als goed nieuws, dat hulpverleningsorganisaties Verleerders daar naartoe, mogen. maar tegelijkertijd zien we dat steeds meer diplomaten worden uitgezet. De diplomaten worden uitgezet, ja, sterker nog, tot uh, persona non grata worden uh, verklaard. Hè. Want dat uitzetten, dat is het proces geweest van afgelopen week, waar ook Nederland en België aan uh, mee hebben gedaan. Uh, nou ja, goed, heel veel ambassadeurs in Syrië, die waren er natuurlijk al lang niet meer. Maar als een soort diplomatiek signaal heeft Syrië besloten om ze ook vandaag tot persona non grata te verklaren. Dat betekent dus dat ze het land niet meer in mogen. Ik zeg symbolisch, want ja, in de praktijk maakt het dus niet uit... maar in het, in het diplomatieke spel speelt het natuurlijk allemaal wel een rol... van Syrië dat steeds meer geïsoleerd begint te staan. En ondertussen reist Kofi Annan zich helemaal suf... de speciaal gezant van de VN ja. om een oplossing te vinden... Voor, voor de kwestie, vooral Rusland en China liggen, tot nu toe dwars. Heb je ja. het idee dat hij enige vooruitgang boekt? Nou ja, mondjes maat misschien en dan alleen als je een roze bril opzet. Um, kijk, hij, hij heeft natuurlijk gezegd dat hij er zelf niet meer zo in gelooft. En dat is ook diplomatieke taal van er moet echt wat gebeuren. Nou, Vandaag zie je bijvoorbeeld dat Rusland, de minister van Buitenlandse Zaken, suggereert dat een oplossing denkbaar is waarbij Assad het veld ruimt. Nou ja, dat is wel iets wat de Russen nog nooit eerder zo hard hebben uh, gezegd. Dus dat zou je met die roze bril op uh, als vooruitgang kunnen zien. Maar zet je hem vervolgens af dan zie je dat de Russen er tegelijkertijd weer bij zeggen... dat mag dus niet uh, met geweld, dat moeten de Syriërs zelf onderling uitvechten. En dat betekent dus dat de president Assad zelfstandig op zal moeten stappen... en dus zal moeten mee willen werken aan zo'n oplossing. Ja, En of die dat wil, dat is natuurlijk maar helemaal de vraag. Sander van Hoorn hoorde u over de situatie in en rond Syrië. Vier dagen feest in Groot-Brittannië. We hadden een vlootschouw over de Thames. Een concert bij Buckingham Palace. Allemaal ter ere van koningin Elizabeth die 60 jaar op de troon zit. Vandaag sloot The Queen de festiviteiten af. Met een dankdienst en met een rijtour door Londen. Lang leven de koningin roept hier de mensenmassa buiten de St. Paul's Cathedral. De laatste dag van de viering van het diamantenjubileum van Elisabeth. En die begint met een dankdienst in de kathedraal. En in de kathedraal een bondgezelschap. Alle delen van de Britse gemeente best zijn vertegenwoordigd hier. Van Canada tot Nieuw-Zeeland, van Guyana tot Ghana, allemaal ter ere van hun Queen. This cathedral church today, to give thanks to Almighty God for the prosperous reign of the Queen, and to rejoice together in this year of Her Majesty's Jubilee as we celebrate 60 years of her sovereignty and service. Dankdienst volgt de koninklijke rijtour. En dat is iets waar de Britten traditioneel goed in zijn. De lange paarden, de verschillende regimenten die vertegenwoordigd zijn, die gaan naar Buckingham Palace. En daarachter natuurlijk de rijkoetsen met daarin de koninklijke familie. This is where the British are very good at, pomp and ceremony. Absolutely, yes. We do it best. And uh, we're proud as a nation of the Queen. En net als afgelopen zondag met de vlootschouwers en de straten van Londen... weer volgestroomd met mensen. Niemand wil dit spektakel missen. Bond uitgedoste mensen, uh, bijvoorbeeld deze vier heren... met kroontjes op hun hoofd en de vlag, de Union Jack, om hun schouder zijn. It's so fitting that everybody's turned out to, to celebrate and to support her... Het is erg mooi dat zoveel mensen zijn opkomen daar. Dit is waar de Britten goed in zijn. En uh, hij zegt, ja, we zijn trots op onze koningin. En het is mooi dat zoveel mensen zijn komen kijken. Wat was je favoriete onderdeel van de afgelopen vier dagen? Wat was je favorite part van de past vier dagen? We waren eigenlijk op de flotilla. We waren on op een van de boats. Dus we took part in de flotilla. En dat was een incredible experience. Despite de rain en alles else, um, and de wind en de koud. We enjoyed ons immensely. De um, was just Deze vier heren waren onderdeel van de vlootschouw, zaten zelf op een van de boten. Ondanks de regen, ondanks de kou, was het toch het mooiste moment van de afgelopen vier dagen. Absoluut. En daar is er dan de queen met haar familie op het balkon van Buckingham Palace voor de traditionele balkonscène En ze zwaait naar de vele duizenden Britten die zich voor het paleis hebben verzameld. En we naderen nu het einde van de viering. En dat gebeurt met een flyby van de Royal Air Force. Spitfires, een Lancaster en een paar typhoons vliegen nu over Buckingham Palace. En dat is het officiële einde van de Diamond Jubilee. God save the queen. Weer klonk op de mijl bij Buckingham Palace. En daarmee is ook onze correspondent Arjen van der Horst voorlopig weer even uitgefeest. Een tv-verslag van de ceremonie van vandaag straks op Nederland 2 om 5 voor 7. Zo, so, een reactie van econoom Lans Bovenberg op het uitstel van de aanpassing van de hypotheek, renteaftrek en het uh, reiskostenforfait en alles wat daarbij hoort. Een ongeluk met files tot gevolg bij de ABW. Uh, Wijnland Zwaan. Ja, dat was de A30, denk ik, die je bedoelt. Maar ja. die is alweer een tijdje vrij. De files weg daar, gelukkig wel. De A15 is nog wel veel vertraging van uh. Europort naar Rotterdam. Bij Pernis, 4 kilometer, is een vrachtwagen gestrand. Twee rijstroken zijn dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Ja, wat blijft er nog over van het vijf Partijen akkoord Staatssecretaris Wekers van Financiën stelt de behandeling van de hypotheekrenteaftrek uit tot na de verkiezingen. En gisteren werd al bekend dat dit ook gebeurt met de zogenaamde Forensen-tax. Lans Bovenberg is econoom aan de Universiteit van Tilburg en expert op het gebied van overheidsfinanciën. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat akkoord werd natuurlijk met veel bombardie gepresenteerd. Uh, had u verwacht dat nu belangrijke onderdelen worden uitgesteld? Uh, ja, wat betreft de hypotheekrenteaftrek eigenlijk wel, omdat het voorstel wat het kabinet heeft gedaan uh, technisch uh, bijzonder uh, ingewikkeld is. En dat die ingewikkeldheid wel eens zou kunnen leiden om toch met andere voorstellen te komen dan er uh, nu liggen. En hadden ze dat dan niet uh, die, die nacht dat ze onderhandeld hebben uh, kunnen bedenken? Nou ja, ze hadden natuurlijk niet zoveel tijd. Een nacht uh, is weinig tijd om zoveel complexe onderwerpen te behandelen... Ja, het zou dus kunnen zijn om uh, ja, nu toch met betere maatregelen te komen. Ja, want er is veel kritiek op geweest dat het de woningmarkt nog verder op slot zet. U zei al, ze hadden weinig tijd toen, uh, want Brussel wilde natuurlijk maatregelen zien. Als, als ze nu zeggen, dit gaan we na september wel regelen, kan Nederland dat probleemloos maken tegenover Brussel? Wat betreft die hypotheekrenteaftrek denk ik wel, omdat uh, de opbrengsten daarvan in 2013 nog uh, uitermate beperkt zijn, dus eigenlijk niet nodig zijn om naar de 3% te komen. Bij de forensetaks uh, ligt het anders. Want dat is een belangrijke bouwsteen... Uh, om weer naar die 3% te komen in 2013. En als je dat uitstelt, dan zegt Brussel... ho, ho, ho, uh, zo hadden we het niet afgesproken. Ja, uh, met name denk ik waar het probleem zit... is dat de partijen die nu nog... Uh, die nu de Kunduz-coalitie hebben... dat die nu nog een meerderheid hebben. Terwijl ze die wellicht na de verkiezingen verliezen... En ja, dan is er wellicht geen meerderheid meer in de Kamer om die forensentax te gaan invoeren. Ja, dat, dat hadden ze natuurlijk ook wel toen kunnen weten. De premier Rutte die zei vanmiddag in de Kamer: het is geen politiek dit, dit uitstel, maar het is techniek. Klopt dat? Want je krijgt toch een beetje het gevoel dat ze met 12 september in hun achterhoofd opeens een beetje terugkrabbelen, wat een aantal uh, impopulaire maatregelen betreft. Ja, het kan inderdaad techniek zijn, maar het heeft wel degelijk politieke consequenties. Omdat het uh, ja, uh, richting Brussel nu toch een beetje uh, minder geloofwaardig wordt dat we die 3% gaan halen. Met name door het uitstel van die forensen-taxen. Want bij de forensen daar moeten ze wel, ik geloof, ruim 1 miljard dan voor, voor vinden op een andere plek. Ja, en dat zou best na de verkiezingen moeilijk kunnen liggen, omdat dan die uh, Kunduz-coalitie geen uh, meerderheid uh, meer heeft. En dan zal er toch een andere coalitie gevonden moeten worden. En die is er misschien ook nog niet vrij snel na de verkiezingen. En lopen we dan het risico om boete te krijgen uit, uit Brussel? Nou, zo'n vaart zal het niet lopen, maar het is natuurlijk niet goed voor de reputatie van Nederland in Brussel en uh, richting de financiële markt. Nou, en, en kan dat op korte termijn uh, consequenties hebben als u het heeft over de financiële markten? Dat verwacht ik ook niet, maar het is, het is, het is, is gewoon geen goede zaak dat wat eerst uh, nou ja, duidelijk leek dat we die 3% gingen halen, dat dat nu niet gaat gebeuren, dat is duidelijk. Want die 3% die haal je niet als je die Forense tax niet invoert? Nee, dat is een belangrijk element uh, daarvan. Zal als, als men dat niet wil invoeren, dan zal men toch met uh, alternatieve dekking moeten komen. En ja, dat is niet helder of dat uh, makkelijk wordt om daar overeenstemming te bereiken mm -hmm. in de Tweede Kamer na de verkiezing. Je, je kan natuurlijk ook zeggen, vijf partijen coalitie gaat dan nu op zoek naar een alternatief. Maar dat doen ze niet voor die Forense tax. Nee, dat zou ook kunnen. Maar dat is dan natuurlijk uh, ja, terugkomen op je... Uh, afspraken En deze partijen hopen, denk ik, dat ze na de verkiezingen nog een meerderheid hebben. Maar ja, dat is natuurlijk niet gezegd. Nou, ziet u nog meer sneuvelen van, de, van dat uh, akkoord? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het vooral uh, de hypotheekrenteaftrek is, die uh, technisch inderdaad uitermate ingewikkeld is. De andere maatregelen zijn een stuk minder ingewikkeld. En die zou je toch voor de verkiezingen moeten kunnen invoeren. Lans Bovenberg, econoom aan de Universiteit van Tilburg. Dank voor uw reactie. Graag gedaan. En zo is er weer een hoop munitie voor de verkiezingscampagne. Het is negen voor zes aan het eind van deze dinsdagmiddag... die vanochtend zo begon in Dwingelo. Een enorm rood monster gaat de radiotelescoop optillen. Het is ja, een soort kippengaas. Het kippegaas uit de mond van verslaggever Minor Remmers... vanochtend in Dwingelo in het Radio 1-journaal. Daar begonnen ze aan de restauratie van de 56-jaar-oude radiotelescoop. Maar echt soepeltjes verloopt dat niet. Want Peter Bennema van Astron, goedemiddag. Goedemiddag. Het rode monster, die kant kan wij niet aan. Ik ja, kan ook zeggen lastige dame, hè? <laughs> Nou, mevrouw het monster dan maar. Wat is er aan de hand? Ja. Nou, de combinatie hijskraan en schotel matcht niet helemaal. De schotel is zwaarder dan we dachten en de hijskraan was iets lichter dan we hoopten. Dus we zijn nu die hijskraan aan het verzwaren met contragewichten, zodat we straks hem wel kunnen liften. Maar het was een teleurstelling dat we hem niet om twee uur echt los kregen van de toren. Dat moet u toch even uitleggen. Want uh, ik weet van het verslag van vanmorgen van MINO dat die schotel 30.000 kilo weegt. Ja, dat wist u ook, volgens Ja, dat, wist, dat, dat wisten we. Dat was een schatting op basis van, laten we zeggen, tekeningen en oude gegevens. En uh, dat werd ruim geschat, maar het blijkt dat hij uh, toch zwaarder was dan. Hij, uh, Dachten. En dan neem je het zeker voor het onzekere en laat je een hijskraan aanrukken. Een Deze. rood monster die dat ongetwijfeld moet aankunnen. Maar ook dat bleek niet het geval te nee, zijn. Nee, het risico dat die uh, hijskraan, laten uh, we zeggen, zou kantelen, uh, was onaanvaardbaar. Dus we hebben gezegd, jongens, dat gaan we niet verder doen. Uh, we willen echt het zekere voor het onzekere hebben. En we willen hem uh, veilig uh, in de sling kunnen hebben, zodat hij uh, op de speciale constructie geplaatst kan worden. Uh, met alle respect, meneer Bennema, was dat niet een beetje dom? Ja, of je het dom noemt. Uh, ik vind het uh, triest dat het gebeurd is, maar het is niet anders. En je gaat dat risico niet nemen. Dat begrijp ik. Wat gaat u nu doen? Gewoon een zwaardere oplegger, een zwaardere kraan? Ja, want het ding moet natuurlijk wel naar beneden. Ja, de kraan die blijft staan. De, de kraanbedrijf uh, uh, heeft gezegd, uh, we laten hem hier staan. Maar we voeren extra contragewichten aan, zodat hij uh, zwaarder kan hijzen. En dan gaat het zeker lukken. Dat is nu berekend? Ja, dat zeggen ze. Uh, ik moet zeggen, ik heb hem niet in mijn hand gehad, dus ik weet het uh, ook niet zeker. Maar uh, de kans dat hij vanavond gelift uh, wordt, is groter dan uh, vanmiddag. Ik, ik wens u veel succes als het fout gaat. dan spreekt ongetwijfeld met onze collega's morgenochtend in het Rio. Uh, ja, dat journaal. denk ik ook dat we het nieuws halen. Maar als het goed gaat, uh, zullen we toch een telefoontje plegen. En dan horen jullie ook van ons. Oh, dat gaan we zeker melden. Hoe dat roestend oor in dwingelo door het rode monster alsnog werd geveld. Dank u wel, meneer okay, Bendema van Astrom. Bedankt voor de aandacht. Het NOS Radio Njournaal Media Overzicht. Voor op NRC Handelsblad een foto van de taalrellen in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. Honderden aanhangers van de oppositie zijn daar slaagd geraakt met de oproerpolitie. Het parlement behandelde een voorstel van de regering om voortaan weer Russisch toe te staan in rechtbanken en in andere overheidsgebouwen. De oppositie is bang voor teleurgang van het Oekraïns. Op Twitter kom je veel steunbetuigingen tegen voor de deelnemers aan Alp Duzès. Morgen en overmorgen fietsen ruim 8000 dapperen de bekende berg zes keer op. Als het goed is, zes keer. Om geld op te halen voor de strijd tegen kanker. Hans Martielsen van het Eindhovens Dagblad meldt dat het druk is op de berg. Voor de hotels staan rijen auto's met Nederlandse kentekens. Er worden meer dan 25.000 Nederlanders verwacht. Oud wielrenner Peter Winnen legt uit dat hij ook is benaderd om her en der een praatje te houden. Durf eens nee te zeggen schrijft hij daarover in NRC. Onvermijdelijk ben ik een deskundige geworden op het gebied van de onmacht. Mensen willen iets doen tegen kanker. In de stichting Alpe Duzes vinden ze volgens Winnen een warmbad. Een dierenwinkel in Haarlem zit met een bijzondere logier: Een Braziliaanse vogelspin. Gisteravond werd hij op de stoep van de dierenwinkel te vondeling gelegd... vertelt de stichting Dierenhulp aan RTV Noord-Holland. Deze valt onder de, onder de wat grotere soorten vogelspinnen. Het is een van de grootste soorten. Die we, die we kennen in Nederland. En dit is een, een vrouwtje, die wordt over het algemeen al wat groter. Als die met gespreide poten staat, past die net niet op de hand. De Haarlemse dierenwinkel wilde de spin beslist niet houden. Bang dat hij los zou breken. Een aantal nationale voetbalelftallen die meedoen aan het EK... gaan eerst naar Auschwitz, het vroegere concentratiekamp in Polen. In NRC een verstilde foto van de Duitse coach Joachim Leu... bij een wand vol portretten. Oranje gaat deze week ook. Ter voorbereiding zijn de mannen bijgepraat... door historicus Herman Pleij. Hij hield een verhaal over racisme en nationalisme. Pleij noemt het moedig en humaan dat Oranje op bezoek gaat in Auschwitz... dat hij omschrijft als misschien wel de ergste plek ter wereld. Het is geen oling of planking. Het heeft misschien wel iets te maken met spiegelfoto's. Het is een nieuwe rage op Twitter. Ik weet maar god niet waar ik het over heb. Uh, Tim, voetbalvrouwing. Ga ik even uitleggen. Het recept is heel simpel. Twitter een foto van jezelf als voetbalvrouw. Gewoon tuiten die lippen. Alsof je een hele dikke milkshake door een rietje drinkt. Verder een grote zonnebril. Een oranje jurk. Een beetje ordinair kijken. En hup, een voetbalvrouwing. foto mogen ook. Oké. Okay. Uh, het parool zwaait wetenschapper Robert Dijkgraaf uit... met een eigen bijlage van maar liefst 15 pagina's. Daar heeft hij recht op, want Dijkgraaf is volgens de krant... de nationale troetelbeta. Burgemeester Eberhard van der Laan zegt... dat de Amsterdammers trots op hem, op hem zijn. Volgens Matthijs van Nieuwkerk en Diewke Winia... kreeg de wereld draait door extra glans als Dijkgraaf aan tafel zat. Mevrouw Dijkgraaf is blijk dat haar man weer terugkeert naar de wetenschap. Robert zegt ze is echt veel meer ontspannen... als hij gewoon natuurkunde doet. Heel kort nog RTL Nieuws meldt dat de Nederlandse pad... de uitslag gaat voorspellen van het EK voetbal. Je had natuurlijk Octopus Paul. Er is nu een nieuw voorspellend dier, pad Studenten van de Hogeschool... Van Amsterdam kwamen met hem op de proppen um, voorspelde Nederland, Noord-Ierland en Duitsland, Zwitserland. Nou, we zien het wel: een pad, dus de Radio 1 Sportzomer, negen weken lang, elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur s avonds. Van de voorzitter: de mix van nieuws en sport, al het nieuws uit binnen- en buitenland,